Het weer bewolkt en soms valt er wat motregen. In het noordwesten breekt later op de dag de zon door. Het wordt een graad of 11. Morgen eerst zon, later bewolkt en een enkele bui bij zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Je straalt als je lacht. Je kiest voor de specialist. Met aandacht en deskundigheid. CDC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 geluid van weidevogels en wat zangvogels hier door elkaar. Kijk daar. Kivieten, wilde eenden, nu recht over mijn hoofd. Ja, het is nu allemaal wakker aan het worden. Ik bevind me hier precies tussen Wommels, Bonkwert, Hinaard en Jesterijn... En de harten van veel friezen zullen nu opspringen van vreugde... want zij weten natuurlijk direct dat ik nu zicht heb... op de vogelweidegebieden Skrok en Screens, En alle andere luisteraars zullen ook verheugd kunnen zijn... want we staan aan de start van een bijzondere uitzending van vroege vogels. We vieren dit weekend de terugkeer van de grutto... en met hem vele andere weidevogels die ons land weer hebben uitgekozen... om te balzen en te paren en eieren te leggen en hun jongen groot te brengen. Welkom in Friesland. Welkom Grutto. Welkom bij Vroege Vogels. De van de weidevogels en de stand van het Friese land zullen we deze uitzending verslaan vanuit boerderij Sibara Staten met een prachtig uitzicht op de omringende weilanden en de plasdrasgebieden. De graslanden die ja net een stukje onder water staan. Het soort land waar veel weidevogels zo van houden als ze terugkeren uit hun overwinteringsgebieden in het zuiden. In deze uitzending zullen we behalve uh, over die weidevogels, het ook hebben over Leeuwarden-Friesland 2018 culturele hoofdstad. Over samenwerking tussen boeren, natuurorganisaties en overheid... om het boerenland aantrekkelijk te houden voor vogel en boer. En over de geschiedenis van dit prachtige gebied. En we nemen u natuurlijk veel mee naar buiten. Tot tien uur is dit Vroege Vogels vanuit Friesland. hoorde het menuet uit de symfonie in D-groot. opus 3, nummer 2 van Johan Stamitz, uitgevoerd door het Kamerorkest van Nieuw-Zeeland, onder leiding van Donald Armstrong. Ja, tussendoor laat ik steeds even een gaatje vallen om even te luisteren naar die vogels op de buitenmicrofoon. Een bijzonder fenomeen in het Friese landschap is de typisch Amerikaanse windmolen. Stalen reuzen zijn het molens met ijzeren schoepen. Windmotoren worden ze genoemd. Vorige eeuw hebben er meer dan duizend gestaan in het Friese land. Nu zijn er nog enkele tientallen bewaard gebleven. Verslaggever Henny Radstaak staat met molendeskundige Gijs van Reewijk... even buiten het dorp Bosum. We staan midden in het polderlandschap... op de plek waar wat water wat sloten samenkomen... Een betonnen huisje met daarbovenop ja, een windmolen die je eigenlijk uh, midden in de Verenigde Staten zou verwachten, Gijs van Ja, dat klopt. Het is een, uh, ja, we zeggen wel, een Amerikaanse windmotor. Ja. Hij is wel dan niet een windmotor is het. Hè? Een windmotor, ja, ja, precies. Dat moest natuurlijk de moderne tijd. Dan werd het geen windmolen meer, maar dan werd het een windmotor genoemd. En hij is wel geïnspireerd op die, op die molens die we ook wel in de western zien. Uh, van die piepende ijzeren molens. Zo rond 1900 is dit type hier naar, uh, naar Nederland toegebracht. Hij is letterlijk overgewaaid. Ja, dat, zo zou je het kunnen noemen. En, uh, maar het is vooral de inspiratie geweest. Want uh, eigenlijk, uh, molenbouwers hier uit de buurt... hebben dat soort molens gebruikt om, uh, om ze aan te passen aan polderbemaling. Kijk maar, de Amerikaanse molens die worden gebruikt om water omhoog te pompen... van grote diepte. Vaak voor drinkwater voor het vee. En hier wordt eigenlijk water over kleine hoogte uit de polder gepompt. Dus uh, dat is eigenlijk de aanpassing en het verschil tussen een Amerikaanse windmotor... en een windmotor zoals die hier in Nederland staat. Ja. Wat hoeveel van die bladen zitten er nou op, Gijs? Uh, hier zitten 36 bladen. Ja? Even, de molenaar weet dat natuurlijk, Pieter ja. Klik weet dat natuurlijk uit zijn hoofd. Uh, <laughs> 36 bladen. 30 bladen. 30? 10 ja, vakken van 3. En hij staat stil nu, maar hij moet natuurlijk in de wind gedraaid worden en dan gaat hij draaien. ja. En dan gaat hij de boel ook bemalen hier? Dit is nog maar één sloot die we kunnen bemalen. En normaal voor demonstratie draaien we gewoon van buitenwater... en weer naar buitenwater. Dus rondmalen. En wat moet je dan doen? Moet je even naar binnen toe hier... in dit, uh, dit kleine bescheiden uh, woningje. <laughs> maar dit staat vol met apparatuur. Je hoort het ook galmen nu. Die as en de uh, tandwielen die, uh, zorgen voor de bemaling... en die worden aangedreven door, uh, door de molen boven. De roos die heeft een diameter van 11 meter... Roos? Roos, dat is het blad boven waar de, de oude molens de wieken zijn. Die gaat met een haakse veroverbreng naar beneden. Eerst wordt hij versneld. En hier beneden wordt hij weer vertraagd. En daar drijft hij dus een vijzel aan van 1,20 meter diameter en 3 meter lang. En die maalt dus ongeveer een meter hoogteverschil. Je hoort het water nu ook, hè? want hij draait ja. heel een klein beetje. Hij blijft natuurlijk altijd bewegen. De wind waait. De molen blijft altijd een beetje in beweging. We hebben hier een lier staan. En met die lier kunnen we dus de spanning van de veren afgooien... en dan trekt hij zichzelf op de wind. En dan regelt hij ook met dezelfde veerspanning. Regelt die ook. Dus je kunt de molen ook onbemand laten draaien. Moet dus je niet bij te zijn als molenaar altijd? Nee. Een houten molen moet je dus altijd bij zijn. Als de wind draait moet je hem weer bijdraaien. Deze doet het allemaal zelf. Het draait dan de lier, waardoor die ketting die naar boven gaat... Uh, weer wat slapjes komt te staan. En dan, als het goed is, uh, Gijs, en wij staan nog buiten... dan moet die molen zich vanzelf met die vaan... in de richting van de wind uh, gaan draaien. Ja, klopt. Er zit één hele grote vaan op. En die richt zich nu uh, naar de wind. Kijk, en je ziet nu ook uh, langzaam zie je... Uh, ja, die hele roos uh, zet zich in beweging. Ja. Hij moet even de wind opzoeken. En dan, uh, ja, dan zal die straks, uh, als het goed is... Uh, Harder gaat draaien in ieder geval. Het oh, waait behoorlijk vandaag, dus daar ligt het niet aan? Nee, dat klopt. Het is toch wel een ah, beetje. Kijk, dat draait, dat draait hij draait in de richting? Ja. ja je ziet nu, die hele kop zie je nu draaien. Kijk, en nu, nu zetten ze zich in beweging. Ah, kijk, daar gaat hij. Zo. Ja. ja, je hoort het piepen en kraken. Ja, de grote, grote de tand tandviel, allemaal bovenin. Zo. Je begint je ook het, het water te horen wat omhoog wordt gemalen. Ja, je hoort de vijzel. Met de tandwielen. En uh, het eerste water zie je ook nu naar buiten komen stromen. Ja, waar zie je dat? Even kijken, want dan lopen we even om. Even om het gebouwtje heen. Kijk, oh ja, hier, hier stroomt het, ja. Hier ja. begint het te stromen. Hier begint het te stromen. Dus, uh, en dan stroomt het dus naar de Friese boezem. Dus vanuit de polder dus naar de Friese boezem toe. Maar dit is eigenlijk heel kenmerkend uh, voor het Friese landschap ook, zo, deze windmotoren. In Friesland staan ze nog. Er hebben meer plaatsen in Nederland hebben ze gestaan. In de polders? in de polders en zijn eigenlijk alleen hier nog overgebleven. Hier is ook het meeste gebouwd hier in Friesland. En dat kwam eigenlijk wel zo dat uh, uh, na de stoombemaling... was er eigenlijk wel behoefte aan uh, modernere bemaling. In de rest van het land was er vaak elektrificatie. Dus dan kwam er een gemaal elektrisch of soms op diesel. En hier op het Friese platteland, ja, dat, die hele elektrificatie... dat kwam vaak veel later op gang. Men wou toch wat modernere bemaling. En toen ging men dus in de jaren 20 uh, dit soort molens bouwen. Want hey, deze molens is dus 1920, hij is bijna 100 jaar oud... Hier in dit gebied werden toen vijf van dit soort molens gebouwd. 58 kleine molentjes stonden hier. En 58 kleine molentjes werden gesloopt. En toen werden vijf van die grote molens, moderne molens, hier kwamen die daarvoor in de plaats. En uh, dat was natuurlijk ook uh, financiën. Vijf molens. Een molenaar had je niet fulltime nodig op dit soort molens. Vroeger had je voor die 58 molentjes eigenlijk 58 molenaars nodig. Maar ook natuurlijk het onderhoud was veel duurder van die 58 molens. Als vijf van die moderne stalen molens, ja, die, die, die vergt er toch minder onderhoud. Dus het was ook een economische zaak uh, dat men de, dit soort molens ging bouwen. Ja. En He, het is een hele grote mechanedoos, ja, is... maar wel een echte hoog. Echt ontzettend... Hoe hoog is die? Hoe hoog komt dit? De roos is 11 meter en er zit 6 meter onder. Dus ja. 17 meter, 17 17 meter hoog. Ja. Jeetje, ja. ja. Hoeveel zijn er nog over van deze windmotoren in Friesland? Nou, er zijn er niet zoveel van dit soort hele grote. Er zijn er nog een stuk of tien over. Eentje staat er dan nog in, uh, in Noord-Holland, dit type. Uh, en dan zijn er nog een stuk of vijftien wat kleinere types. Die dus uh, ja, meer bescheiden, die hebben niet zo'n hokje eronder. En die zijn wat uh, bescheidener van omvang. Maar je hoort nu wel dat die nou eventjes wat meer gang gaat krijgen. Je hoort de vijzel ook wat harder. Uh, ja, de wind aan. een beetje aan. hè? Het draait ja. ook weer sneller rond. Ja, de wind. Hij zet zich even beter op de wind. Hij regelt zichzelf door die twee vanen en de veren. Dus eigenlijk ben jij gewoon een luie molenaar kun je gewoon zijn. Ja, ik kan nou gewoon een te koffie drinken, dat is helemaal geen probleem. Ja. Maar goed, met deze molen is het eigenlijk meer cultureel erfgoed... dan dat het nodig is om hier droge voeten te houden. Het is niet nodig, maar in noodgeval kan het wel. Deze die geeft ook bij voldoende wind, ik denk dat 30 kub per minuut is dat veel of is dat weinig? Nou, ik vind het toch wel een redelijke hoeveelheid. Ja, dat is veel. Ja, ja? ja 30.000 liter per minuut. Ja, dat is echt wel veel, ja. Ja, ja, ja. dat is wel precies, veel, ja. ja. Dus dat, ja. Uh, dat is natuurlijk ja, toch ja. Uh, ja, 500 liter per seconde. Dus dat moet je nog aardig met emmertjes, anders staat de schep. Hoor. Het is toch een mooi gezicht, hè, zoals je hem daar rond ziet draaien. Prachtig. Ja, dat gaat ja. ook mooi. Het gaat ook met, met, met een rustige gang, hè. Die draait heel, heel, heel, heel rustig, draait dit eigenlijk zo'n rondjes. En Steven Combs. Op zijn piano speelde muziek van Anatolyadov, de prelude in Des Groot uit Three Pieces opus 57. Naast weidevogels, skrok en screens en veel meer andere prachtige natuur, is er ook een ander uniek Fries product dat dit jaar in de schijnwerper staat: Het Friese paard. In het kader van Leeuwarden Frieslaan 2018 culturele hoofdstad. Um, spelen honderd Friese paarden een rol in het theaterstuk Stormruiter. Enkele van deze stoere zwarte dieren... komen uit de stal Hens Wouden van germ eindsen Bauma. Verslaggever Merlijn Snijders bezoekt samen met de regisseur van het stuk... Jan T. en Marijke Akkerman van het Koninklijk Fries Paardenstamboek... De Paarden in het Friese Oldeborn. Marijke, we staan hier nu naar een paard te kijken... Een Friese hengst, hè? Ja. Een hoofdrolspeler? Ja, dat zou ik zomaar kunnen. Dit is wel een van de betere ruiters en ook, een, ook van de betere paarden. Hoe ben je te werk gegaan? Nou kijk, ja, samen met uh, Jos. Met Jos? Is, Jos is natuurlijk. De, die heeft het script geschreven en dan ga je, daar loop je dat heel vaak doorheen en dan kijk je van, nou, welke ex kunnen het beste bij brultiereiën. Uh, ja welke paarden kunnen best in welke act. En, uh, ja. ik, ik werk op het stamboek en ik weet heel veel van uh, welke paarden wat aan kunnen... of welke mensen daar betrokken bij kunnen worden. En zo worden de lijntjes uitgezet. En langzaam krijgt dat een keer vorm. Ja, het is een hele operatie, maar het is wel heel uh, mooi werk. Want hoeveel paarden doen er aan mee? Nee, honderd, hè? <laughs> ja. En nu al druk aan het trainen allemaal? Ja, ja, ja. ja. De eerste zijn vorig jaar al begonnen. De hoofdact zijn vorig jaar al begonnen. Jos, kreeg jij een opdracht? Uh. Nou, uh, via, via, via, via, via uh, kwam er via Its, eigenlijk de directeur van het, uh, uh, het Stamboek. Die kreeg weer van een Engelsman die in Friesland woont en theatermaker is. Die kwam met een klein boekje aan: De Schimmelreiter. Wat wij nauwelijks kennen, maar in Duitsland een begrip is. Want dat is een klassiek verhaal. Over een dijkgraaf. Nou, dat heeft natuurlijk weer allerlei relaties met ons in Holland. Mm -hmm. Maar in, in Duitsland lezen ze dat uh, uh, die tekst, de The van Theodor Storm. Leest elke middelbare scholier. Het is een klassieker. Staat, dat, dat lees je allemaal. En het gaat over een schimmelhengst, een wit paard. Okay. En het gaat over een dijkgraaf. En daar komen twee dingen prachtig bij elkaar voor ons: onze eeuwige strijd tegen het water. En. Ook het ontstaan, eigenlijk de ontstaangeschiedenis van dit prachtige Friese paard. Het straalt zowel kracht als souplesse uit. En die combinatie van het, eigenlijk het warm, warme bloed en het koude bloed, dat maakt het Friese paard samen met dat hij natuurlijk prachtig zwart is, tot iets unieks. En eigenlijk over de hele wereld ook een, ja, van 70 landen bereiken. Ja, dat dat de Friese. Friese paarden worden gefokt. Ja, je ziet ook, de, de, de, de trots is in Friesland ontstaan. En wij als Friese zijn ook trots op dat Friese paard. Maar waar je de wereld ook komt... Uh, ja, je gaat naar Amerika of naar Australië of naar Zuid-Afrika... dan merk je ook weer dat de mensen daar ook weer heel trots zijn... op hun uh, Friese paard. Ik heb in 1879 is stamboek ontstaan. En toen is het uh, een, een gesloten stamboek geworden met een eigen uh, ja, database. En daarvoor, ja, je kunt in geschiedenisboeken van alles vinden... waarvan je denkt van, hé, hey, dat zou best Friese paarden kunnen zijn. Ons verhaal speelt zich dus een eeuw voordat stamboek zich af 1750... Het was al veel meer een, uh, misschien wel een veel opere samenleving dan we dachten. We denken dat we toen, een, dat hier alleen maar Friese wonen of zo. Helemaal niet. Ik denk dat er al veel meer een Euro Europese samenleving was in die zin. Uh, ja, en, en, en daaruit putten wij natuurlijk materiaal. Zullen we even naar de stallen lopen? Ja. Hoeveel paarden heb je hier nou staan, Germ? Hier staan een, uh, 100, 150 paarden in totaal. En dit is allemaal fokkerij. Uh, nee, het is niet allemaal vakkerij. We hebben hier een uh, bedrijf met, uh, met goedgekeurde KFPS Dekhengsten. Hier staan uh, vijf Dekhengsten en daarnaast uh, hebben we een hele groep paarden staan. Die staan voor de handel, voor de verkoop en die verkopen we naar uh, 42 verschillende landen. Want ooit ging het heel slecht met het Friese paard. Hè? Ja, dat klopt. Ooit ging het heel erg slecht uh, met het Friese paard. En uh, nu gaat het weer heel goed met het Friese paard. Ja. Want hoe slecht ging het, weet je dat nog? Nou, dat was voor jouw tijd. Nee, dat weet ik wel. Mijn grootvader die, uh, die had ook Friese. En uh, toen was de tijd van de, van, de, van de mechanisatie kwam op. En toen, uh, hoe heet het, uh, de boeren die kochten een trekker. De meeste paarden gingen weg. En uh, vaak hielden ze een reservepaard over, omdat de tractor het niet een idee, zeg maar. Dus uh, maar vervolgens, dan, uh, ze gingen die paarden die gingen ook weg. Mijn vader die heeft uh, hier uh, de eerste vier jaar al het werk nog met de paarden op land gedaan, voordat de tractor kwam. En uh, ja, die deed toen ook nog uh, ja, met mijn grootvader de paarden beleren, weer voor andere boeren, zeg maar. Ja. Dus uh, nee, dat weet ik allemaal wel. Uh, ja. En nu heb je er gelukkig weer een heleboel. Ja, we hebben een heleboel, ja, dat klopt. Ja, en we verkopen een heleboel, dus uh, ja. En wie doet er nu precies mee aan de stormruiter? Ha, uh, dat is een uh, groep van uh, 25 jarling hengsten. En dus, uh, ja. staat er een hier? Uh, ja, er staan wel een paar, maar ik heb nog een andere locatie en daar staat een hele groep. Dus uh, Die worden straks uh, samengevoegd en dan gaan ze eerst lekker de waaien op. Dan kunnen, uh, kunnen ze mooi spelen. En uh, vervolgens, als uh, de stormruiter uh, nadert, zeg maar. dan komen ze naar binnen toe. En dan uh, gaan ze op transport naar, uh, naar Leeuwarden, naar het WTC. En uh, daar blijven ze. Dan worden ze goed verzorgd. En uh, als de gehele stormruiter afgelopen is, dan uh, komen ze naar huis en dan gaan ze lekker naar binnen. Dat hoop ik wel, ja. ja. En wat moeten ze doen? Weet je dat al of niet, die van jou? Uh, ik weet niet exact wat ze moeten gaan doen. Maar uh, dat gaat uh, altijd goed komen. Ja. En mag ik jouw uh, trots te bezit uh, zien? Wie vind jij het mooiste hier op stal? Ja, ja, dat zijn er meerdere. Maar uh, ja, de dekhengsten, dat is, uh, dat is mijn trots. Uh, ja. Kunnen we er één zien? Ja, ja, ja, hier staan meer. Dus uh, loop er mee. Kom eens, vent. Mooi hè? Ja. Dit is uh, Nana. Ja. Hij was vorig jaar op de hengstenkeuring reservekampioen. En het is de hengst met de meeste eerste premieveulens van, uh, van 2017. Ja. En als je hem zo ziet staan in stal, hij heeft nu een deken op, dus dat wordt ja. onhandig. Maar ja. waar, nou, kijk jij naar of het een goede hengst is of niet? Uh, nou, dat begint eigenlijk als veulen. Ik, uh, ik koop de meeste, uh, koop ik als veulen. En uh, dat is een gevoel, zeg maar... En uh, ja, ja, hoe moet je dat omschrijven? Ik, ik, ik volg mijn gevoel, uh, ik ben ermee opgegroeid. Ik heb uh, nanen gekocht als veulen, ik heb wielster gekocht als veulen, ik heb hiker gekocht als veulen. Uh, ja, het is gewoon een, een gevoel, maar die gevoel komt niet altijd uit. Het is niet altijd feest. Ik bedoel, uh, <laughs> we kopen een heel koppel. <laughs> hey, we werken met de top van, uh, van, uh, van de wereld, uh, van, van de Friese paarden, zeg maar. En de selectie is gewoon heel erg streng, en dat moet ook. En dan gaat dat ras vooruit. En dat is, uh, dat is gewoon geweldig. Dat is een zoon van Haiken uh, van En hij heeft die Haiken zelf gezien. Ja? En deze heeft ook zo'n donders mooi hoofdje erop zitten. Dat is gewoon uniek. Mooi, hè? Dat is nou een Friese paard. Nou? En deze nummer drie. Ja, we moeten nagaan dat hij straks zeven jaar is... hoe kanon van een paard dat wordt. Haar erop, mooi hoofdje erop. Lange voorbenen erin. Gewoon uh, ja, super fijn paard. En Marijk, is dit, dit ras uh, uitermate goed geschikt voor zo'n groot evenement? Ja, het Friese paard leent zich daar uitermate geschikt voor. Want ze hebben uh, ook nog een karakter eigenlijk wat, nou ja, wat heel uh, vrij makkelijk is. Dus het Friese paard uh, is, ja, is makkelijk in omgang. En ook voor zo'n ja, theatervoorstelling leent het paard zich goed. En net als de Friese mensen. Geen geluiden. Wow. Je doet wat je, wat je zegt, wat je moet doen. Meer informatie over Stormruiter, geregisseerd door Jostie... vindt u op vroegevogels.bnnvara.nl. En waar ik net zei... Zolekster uh... moet het zijn, Grutto. Ja, het was de opwinding, zullen we maar zeggen, tussen al die weidevogels hier. Het derde minuut voor strijkers van de Italiaanse componist Giacomo Puccini... uitgevoerd door het Radio Sinfonie Orkest van Berlijn. We gaan even luisteren naar het nieuws. Gelezen door Jeroen Tjepkema. En daarna wordt u getrakteerd op een stukje van de Grand Prix van Australië. Hans van Lozenoord gaan we dan horen. We zijn van alle markten thuis op NPO Radio 1. Tot zo. NPO Radio 1.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 De Boeing 787 Dreamliner van Qantas deed over de bijna 15.000 kilometer zo'n 17 uur. En in Australië is zojuist de Grand Prix van Melbourne begonnen. De eerste Formule 1 wedstrijd van het seizoen. Max Verstappen begon op de tweede startrij. De race wordt gevolgd door Hans van Loosenoord. Hans is start gegaan. De start is op zich prima gegaan. Alle coureurs zijn de eerste moeilijke bochtensectie doorgekomen. Zij het dat Max Verstappen één positie had verloren na die start. Hij viel terug van de vierde naar de vijfde plaats. Hamilton aan de leiding voor Raikkonen en Vettel. Een normale volgorde zou je zeggen. Maar enkele ronden geleden maakte Max Verstappen een draai van 360 graden. Hele mooie controle van de bolide dat wel. Maar dat was natuurlijk niet de bedoeling. Gelukkig is hij niet van de baan gespind. En Leidt hij nog steeds in de Grand Prix. Hij is teruggezakt van de vijfde naar de achtste plaats. Nog steeds kansen natuurlijk op een goede klassering. Maar hij is gewaarschuwd. Heeft te hard gepusht om een goed resultaat neer te zetten. Zal nu zich weer naar voren moeten werken. Pitstops zijn er nog niet geweest. We zitten op dit moment in de dertiende ronde. Hamilton aan de leiding. In de Mercedes voor de twee Ferraris van Raikkonen en Vettel. Dank je wel, Hans van Loosenoord. En terwijl uh, ja, Max Verstappen daar die, die draai lopen er hier door de tuin uh, van boerderij Shibada staat... Uh, twee reusachtige hazen zitten een beetje achter elkaar aan. Ja, het is lente, mensen. Kijk, ik, oh ja, nou goed, ze trekken toch een sprintje hier. Oh, met z'n tweeën duiken achter de, wat is het, achter de hooizolder. Goed. Goed, uh, komend half uur in Vroege Vogels. Het veld in met Jelle de Boer, die al meer dan dertig jaar beheerder is van vogelweidegebied Skrok. En Rob Bouter staat op de uitkijk voor de gezenderde grutto Amalia... die ieder moment kan terugkeren vanuit het zuiden. De snelheid van een rammelende haas was dat pianist Ballas Zoccolai. Hij speelde muziek van Muzio Clementi, het presto uit de vijfde Sonatina opus 36. Was dat, ja, precies. In 1983 werd Natuurmonumenten eigenaar van dit gebied. En vanaf dat moment moest er anders geboerd worden. Aan Jelle de Boer de eer om dit aan de boeren duidelijk te maken. Want 30 jaar geleden werd hij beheerder van dit gebied. Het woon-werkverkeer van Jelle was overzichtelijk... want de boerderij waar dit kantoor gevestigd is... en waar ik nu ook zit, Sibada-Staten, is gevestigd in... Um, is gevestigd, daar zit ook zijn oude woon. Ja, ik ben, ik ben helemaal tureluur. Ik hoor zoveel weidevogels hier op mijn koptelefoon. U denkt misschien, goh, een, een drukke cd hebben ze opgezet. Maar dit is nu werkelijk het geluid op onze buitenmicrofoon. We horen turenluurs en we horen grutto's... En een Kiviet erachter door erachter, uh, en ik zie ook nog wat ziektaar lopen. Uh, waterhondjes, ja. Enfin, ik ga verder over Jelle de Boer, die hier dus beheerder was van dit uh, gebied. Dit woonhuis statige boerderij van meer dan 100 jaar oud. Maar aan alle mooie dingen komt een eind Want Jelle is vorig jaar met pensioen gegaan... en moet zijn boerderij inruilen voor een eensgezinswoning. Jeannette Paramoor zoekt hem op in de verhuisdrukte. Er wordt hier druk gewerkt. Want ja. jullie gaan verhuizen, hè, binnenkort. Ja, we gaan binnenkort verhuizen, ja. ja dus er ja. wordt druk ingepakt en uh, opgeruimd. Maar wat een prachtige boerderij, zeg. Ja, deze is van 1861. Uh -huh. Ja, goed, er is, er is wel wat veranderd hier, hè? Maar daar, 700 meter, daar staat de sint de Sint Nicolaasboerderij, en daar ben ik geboren en getogen. Toen mijn vader daar naartoe kwam in 1949... toen gingen de koeien uh, en de melk nog langer... maar de koeien gingen naar de markt via, met de boot. Dus die boot die stopte voor de boerderij... en ik kon je zo opladen, de kalveren en de koeien. Ja. En dan gingen ze naar de markt, naar Leeuwarden... en naar, naar, naar Sneek, Balswarden. Dus uh, de, de melk die, die is heel lang met, met de boot naar de, naar de fabrieken gegaan. Mm -hmm. ja. Je kwam van de boerderij aan de overkant. Je had schapen, hè? Ja, ik was schapenhouder en ik had er nog wat werk bij, met ja. transportbedrijf. En toen wist je ineens beheren bij natuurmonumenten. Dat was wel een overgang, denk ik. Ja, maar ik zat wel in... in ik was een weidevogelliefhebber. Hè? En ze zo zag er iemand die die, die die weidevogelgebieden goed kon beheren. Je ging als jongetje al kievies rapen, natuurlijk. Ja, dat, dat, was, dat was echt een hele mooie tijd, was dat vroeger. Ja, ja. dat kan nou niet meer. Hè? Nou, juist Nou, Je moet ze laten liggen. Ja, nou ja, goed. Wij, wij, wij inventariseren, hè? Wij monitoren dus wel. Dus dan... Mm -hmm. Op een gegeven moment dan uh, in, in het voorjaar straks ook weer... dan gaan we wel nesten tellen en dan laat je ze natuurlijk liggen. En, maar dat, dat is, dat, dan krijg je toch wel een beetje hetzelfde gevoel... even een nestje vindt met het eieren. En dat, dat, dat, ja, dat geeft een kick. Maar ik denk wel dat je nu als beheerder zegt... of ex-beheerder dan, hè? want je bent gestopt van... dan laat je je eieren inderdaad maar liggen, dat is toch beter? Ja, nou ja, dat, dat, dat, die, die tijden zijn zo veranderd. Er wordt zoveel veel vroeger gemaaid als vroeger. Toen werd er pas in juli gemaaid. Dus dan kregen ze na het rapen, als het wat verboden was... dan kregen ze nog de tijd om nog een keer een nest uit te broeden. Maar dat, dat is nou niet meer zo. Maar toen je hier begon, toen was dus net die Ralfkaveling in volle gang... en is een deel van het gebied hier waar boeren zaten... toegewezen aan natuurmonumenten... Hoe was het voor jou dan om als uh, beheerder die boeren nu te vertellen wat ze moesten doen? Het heeft heel lang geduurd en dat zeiden ze niet volop tegen mij. Maar dat, ze, dat het onzin was dat er uh, weidevolgebieden werden aangewezen. Want de weidevolgen zitten niet in de natuurgebieden, nee die zitten bij de boeren. Uh, dat heeft wel tot, tot 10, 15 jaar geleden geduurd dat ze dat nog meenden... Maar ze, ze accepteren het, het werk van ons uh, wel. Ja, maar je was niet populair in het begin. Nou, ik heb er zelf geen last van gehad. Ik denk dat ze onderling wel eens uh, wat dingen zeiden, maar uh, ik kwam zelf ook uit de boerenwereld. En, uh, ja, je komt dus, hier vandaan natuurlijk. Ja, ik werd wel geaccepteerd in die zin. Ik heb, ik heb er nooit echt last van gehad. Ik ben, ik ben, ja. ik ben ook nooit bedreigd of zo. <laughs> dat had ook geen zin, maar... Eh, langzamerhand zijn ze er wel achtergekomen dat eh, zonder reservaten... waren hier heel weinig weidevogels overgebleven. Want het is behoorlijk intensief geworden hier in de omgeving. Toch, na 30 jaar, hè, je bent eh, onlangs gestopt... kan je nog steeds niet zeggen dat het echt goed gaat hè, met de weidevogels. Is dat niet frustrerend? Nou, het, het, het, ja. Het, het, ik denk dat, dat toen hadden ze meer moeten aanwijzen. Hmm. Eh, grotere gebieden. En dan had je op een gegeven moment had tevreden kunnen zijn met, met de aantallen misschien. Met de, ja, ik denk van ja, meer is niet mogelijk. Er worden nu oplossingen gezocht voor, nou ja, maak maar Plas Drassen en dan komen ze op af. Ja, en dan is het ook weer een, een, een val, want ja, is er in de omgeving geen geschikt land om te broeden... en die jongen groot te brengen, ja, dan heeft het ook weinig zin. Dan kun je overal natte gebieden en dan trek je ze aan. Ja. Maar je moet meer bloemrijke weilanden hebben gewoon. Ja, en die kant moeten we toch meer op. En wat doen we dan met die, uh, die vossen en die roofvogels? Ja, ik denk dat je toch meer naar vroeger zo een beetje bijhouden... Van dat er niet te veel van die, uh, van die predatoren rondlopen. Een beetje bijhouden, maar dan bedoel je dus eigenlijk afschieten? Uh, ja, vossen die mogen hier ook worden afgeschoten... Ja. Uh, nou ja, je hebt de materachtigen ook. Nou ja, nou, hier en daar wat, zou er eens een, een steenmarter of een, of een in gevangen mogen worden... Mm. om er niet zoveel van te krijgen. Je moet het een beetje... Die cultuur, die ja, dat hoort er gewoon bij. Anders dan red je het ook niet. Je bent ook wel kritisch hè, over het beheer van natuurmonumenten. Nou, ik, ik zie wel veranderingen. Als je zegt van... Door de vernatting, uh, uh, lang de greppels vol laten staan... Mm -hmm. krijg je dus een, dus, een, dus een verandering, met name in de het, in het, in het grasgroei en de in, in plantengroei. En, en dat is niet, niet altijd, komt niet altijd goed voor de weidevogels. Omdat ja, je dan, zoals wat bijvoorbeeld? Nou, je krijgt minder bloemen. Je krijgt een gewas wat, wat eigenlijk uh, niet veel bloemen oplevert. Petrus bijvoorbeeld steekt de kop op... Nou, dat hebben we hier nooit gehad, dat komt van de laatste jaren... en dat komt omdat de greppels gewoon een, uh, heel lang vol blijven staan. In het voorjaar uh, moet het wel nat zijn, dat is het nu. Het, het is eigenlijk nu perfect... Maar je moet er wel voor zorgen dat je, dat je in, de, in de zomer en in de herfst... en een de deel van de winter, dat je die landrijen weer, weer goed droog hebt. Dat, dat, dat, dat, die, dat die greppels open zijn, dat het water mm. weg kan. Dat het dus gemaaid en beweid kan worden. Dus het, moet, het, het blijft uh, boerenland. Het blijft... Ja, maar klinkt je toch weer een beetje als een boer? Hè? Ja, absoluut. <laughs> dat zit dat, erin. Dat, dat, dat, dat, dat, dat krijg ik wel vaker tegen mijn hoofd. Maar je moet niet, je moet niet vergeten dat, dat uh, er zijn heel veel fouten gemaakt in die, in die, in die weidevogelwereld, uh, uh, bij andere organisaties... Maar misschien ook bij natuurmonumenten, van... Mm. ja, het is natuur. Die, die redden zich wel. Doe maar niet zoveel. Nee, je moet het onderhouden. En als je te veel uh, op kantoor zit... en je bent niet, niet genoeg in het veld, en, dus er gebeurt niet, niet genoeg... Mm. en laat maar, dan gaan die weidevogels weg. Daar ben, ik, daar ben ik wel van overtuigd. Trouwens, die schapen van jou, heb je die nog? Ik heb met een, uh, met een vriend heb hem nog, uh, nog zeven schapen... Ja. En, uh, dat is, dat is hobby, dat, dat blijft erin zitten. En die lopen nou weer in het dorp. En uh, ik ga straks ook naar hetzelfde dorp toe te wonen. Dus dan uh, ah. woon ik er wat dichterbij. Dus je gaat in een gewoon huis wonen? En 200 in Kaap ook nog. <laughs> ja, een modern een, huis. Een modern huis. En uh, ja, het is een om... Maar ja, goed, je, ja. je, je, je, je komt op een leeftijd... dat je zegt van nou, ik vind dat nu wel prima. Ja. En ik kom hier vaak genoeg, reken daar maar op. Wat ga je nou straks doen? Of nu eigenlijk? Ik heb uh, gelijk toen ik mijn ophouden, dezelfde dag... nog een uh, vrijwilligerscontract bij Natuurmonumenten getekend. <lacht> dus ik, ben, ik, ben, uh, ik, ik, ik, ik vind dat ook uh, in, in een ploeg met vrijwilligers uh, dinsdags vind ik, vind ik, vind ik heerlijk. En, uh, en ik denk dat, dat, uh, dat er nog wel een paar dagen bij komen. Uh, misschien nog wel een dag bij dat ik dat, uh, hier wat ga doen. En, uh, ja. Maar ik moet er wel voor zorgen dat ze geen last van me hebben. Hè. dat nou ja. Ik denk dat dat wel meevalt, Jelle. Ja. Nou, je gaat er verder met inpakken, denk ik. Wanneer ga je over? Uh, 20 april. Oh, daar heb ja. je nog even. Ja, we hebben nog even, ja. We moeten nog wat wandelen, sausen en dat soort dingen. Ja. Kijk, grondrecht voor de grutto. <laughs> U luistert nog steeds aan Vroegvogels live vanuit uh, boerderij Sibada Staten. Midden tussen de vogelweidegebieden Skrok en Screens in het Friese land. U hoorde de Pastorel opus 4 nummer 2 van Edward Elger. Uitgevoerd door Simone Lamsma en Juri Miura. De vraag die een beetje boven deze uitzending hangt is... waar is Amalia? Rob Buiter is op zoek naar Grutto Amalia... met hoogleraar trekvogel Ecologie Teunus, Piersma. Rob, waar ik zie jullie niet hier vanuit mijn uh, commentaarpositie. Nee, we zijn een, een heel eind uh, verderop uh, gaan staan. Uh, de boerderij staat, uh, wat je net al zei, tussen twee uh, weidevogelgebiedjes... ...Skrok en Skrins. En wij zijn bij uh, de vogelkijkhut van uh, Skrok. We staan, kijken hier uit over een uh, mooi watertje met daar een groep grutto's, Teunis. Ja, prachtig, hè? En, uh, je hoort ze nu niet, maar we hoorden ze net wel. Ja, dus, nou ja dat zal je altijd zien, natuurlijk. Maar uh, ergens de komende tien minuten gaan we ze vast nog wel even horen jodelen. Het is ook een heel mooi uh, kluitje uh, kluten. Die, ja, en die zijn is, er met vijven, die... dus die hebben een probleem. Dat moet in uh, tweeën opgesplitst worden, denk ik. En je zag ook heel veel gedoe net is nu hebben rustig, geloof ik. Maar... Ja, er wordt geknokt om uh, het vrouwtje... Ja, uh, ja, het mannetje kan ook natuurlijk. Ja, de twee vrouwen die om het mannetje knokken. Dat, dat, ja, kan, ja, dat kan natuurlijk net zo goed nog. Ja. Maar Menno zei het net al. De, de vraag die een beetje boven deze uitzending hangt is... waar is Amalia? Je stond net al door je telescoop te turen. Deze grutters staan eigenlijk ja, tot de buik in het water. Dus je kan geen ringen zien. Maar ook geen zenders. Hè? Nou, eerlijk gezegd, ze staan net uh, met uh, knietjes... Uh... Of de pseudo knietjes boven het water. Dus ik kon zien dat even die vogels geringd is. Oké, okay, dit zijn niet jullie vogels, tussen aanhoudstekens? Uh, nee, er zit misschien zelfs al nog wel een IJsland erbij. Maar Amalia zit hier in ieder geval niet tussen. Maar ze is wel in de buurt. Ja, gisteravond laat kwamen de laatste gegevens van de satellietzender binnen. En ze zit hier inderdaad in de regio, hè? Ja, het is, uh, het is fantastisch eigenlijk dat het uh, net gisteren gebeurt. Dus Ze doet dit jaar andere dingen dan de voorgaande vijf jaren. Dit is het zesde jaar dat we haar het voorjaar uh, volgen. Of we moeten eigenlijk zeggen dat we hem in het voorjaar volgen. En uh, dit jaar gaat het anders dan de, de andere jaren. Dit jaar uh, heeft hij een hele tijd in uh, Brabant gezeten. In een natuurbouwgebiedje in de buurt van het Bos. En uh, normaal gesproken is Amali hier al twee weken op deze tijd van het jaar. Maar dit jaar... Dus pas gisteren, overdag, is hij van, uh, van Brabant naar Friesland gevlogen en zit nu hier in de buurt. Maar zou dat waarschijnlijk uh, iets met het uh, koude voorjaar te maken hebben? Nou, dat geloof ik eigenlijk niet, want uh, er zijn uh, legio-grutto's uh, die, uh, die ook bekende van ons zijn, die zijn hier gewoon wel. En eigenlijk vertelt uh, Amalie het verhaal van de grutto, die net op het moment dat je denkt dat je ze snapt... Dan uh, gaat er weer iets, uh, gaat er weer iets uh, anders dan je denkt. Ja. Maar misschien nog even een stapje terug. Want uh, ja, we vragen ons de hele tijd af waar is Amalia. Maar wie is Amalia? Ja, Amalia is, uh, is een Grutto die we in 2013, in uh, 2 februari 2013, uh, bij Santa Amalia hebben gevangen en van een zender hebben voorzien. Het is moment... Santa Amalia dorpje in Spanje, dus koninklijke hoogheid, als u luistert, uh, niet naar u vernoemd, maar naar dat dorpje. Na, ze is naar het dorpje genoemd, maar wel met een knipoog naar de prinses natuurlijk. Dat dachten we toen ook al. We dachten, als dit een beroemde vogel wordt, dan komt dat goed uit. En het werd een beroemde vogel. Ja. En uh, op dat moment dachten we dat Amalia een vrouwtje was. Uh, tegen de tijd dat ze aankwam hier in Friesland, uh, was uh, Sietze Pruiksma. De muzikant, die was de eerste die haar zag. en Die belde mij meteen op en die zei, dat beest is wel bijzonder rood gekleurd. Is het eigenlijk wel een vrouwtje? En uh, we hadden een klein boetmonstertje genomen... voordat we haar loslieten daar in de extremedura. En inderdaad, Amalia bleek twee jaar later pas uh, toch een, uh, een man te zijn. Een Emilio. Ja. Een Emilio. Maar we blijven hem natuurlijk Amalia noemen. Dat, uh, dat kan niet anders. En sinds die tijd, dus de afgelopen zes voorjaren... hebben we Amalia kunnen volgen uh, eigenlijk het hele jaar door. Ja. En wat heeft die, vogel, wat heeft die zender jullie geleerd in de afgelopen jaren? Nou, die heeft ons uh, over natuurlijk Amalia heel veel geleerd. Uh, dat het een, uh, een man is met veel routine, zoals ook een heleboel van de andere Grotto's. Op het moment dat ze eenmaal uh, volwassen zijn, moeten moet we eigenlijk zeggen. En dan ineens zijn er die fantastische veranderingen die we ook uh, weer zien. En wat uh, Amalia eigenlijk ieder jaar doet, is uh, op het moment dat ze meestal teleurgesteld Friesland verlaat. Vorig jaar is het de eerste keer dat Amalia kuikens uh, heeft grootgebracht. In, de eerste keer in die vijf jaar dat, vijf ze, jaar. dat hij gezenderd is. Ja. En uh, vertrekt dan uh, via de Donjana naar, uh, naar zuid Mauritanië op de grens met uh, Senegal. De, nee, de, de... de Cota Doñana, het natuurgebied in Spanje. In Spanje. Vliegt dan over de Sahara. Maakt een stop in Djaoling-Juch. Uh, uh, in uh, de monding van de Senegal. Hier vliegt dan eigenlijk heel snel door naar het zuiden van Senegal. Naar de Casamans En is daar... Een aantal maanden, doet waarschijnlijk de vleugelruit daar en vertrekt dan steeds, en dat is al de jaren zo geweest, half november naar Zuid-Mauritanië. In de wetlands uh, ten noorden van de Zeedahal-Rivier. En dan, en dat was ook dit jaar weer zo, is Mali een van de eerste die dan de oversteek over de Sahara weer maakt. Dat is al in het oude jaar nog, dat was in december, naar uh, Donjana. Vliegt dan naar de Spaanse Extremadura, maar dat is een paar honderd kilometer. En is daarmee eigenlijk een van de oude grutto's... die nog veel van de extremedura gebruik maakt. Want ondertussen, en dat is een van de dingen die we met die zenders... maar ook met de kleuringvogels ontdekken... heeft die grutto uh, de trekweg een beetje verlegd. Die vliegen niet meer in grote aantal via de Spaanse extremedura... maar gaan tegenwoordig via Portugal. Dat nou, doet de niet. Wat, wat zoeken ze daar? Uh, ja, in... in uh, in Spanje en Portugal eten ze vooral uh, rijst. in uh, rijstvelden die door mensen zijn gemaakt. En... Dus ook in Spanje en Portugal is het een boerenlandvogel zoals hier? Ja, in Spanje en Portugal is het een boerenlandvogel. Maar zelfs in Afrika is het een boerenlandvogel, sterker nog. Uh, ook daar is het een soort uh, uh, vogel van de natuur-inclusieve landbouw. Dus dat geldt uh, voor hier. En we zitten hier naar een oud... Uh, vries Fries cultuurlandschap te kijken. Dat is helemaal geen natuurgebied, wat Menno net zei. Het is het verkeerde woord. Het is gewoon een oud cultuurlandschap... waar eigenlijk op een prachtige manier geboerd wordt. En daar voelen die grutto's zich thuis. Ja, waarom maak je dat onderscheid zo, zo nadrukkelijk? Dat je zegt, dit is geen natuur? Nou, omdat, we, omdat als we het natuur gaan noemen... dan krijgen we een enorme verwarring. Omdat die grutto's die horen bij de boeren. En de boeren horen bij de grutto's. Als we daar een... Uh een natuurgebied van gaan maken, dan zetten we ze op afstand van de boeren. En ik denk dat wat die grutto's ons vertellen... is juist dat je kunt boeren met biodiversiteit. En dat vinden de boeren die dat proberen te doen... vinden dat ontzettend belangrijk. Die grutto's vinden dat ontzettend belangrijk. En wij lopen als uh, verhalenvertellers eigenlijk achter... bij de realisatie dat het gewoon grutto's gewoon boerland voor ons zijn. Niet meer en niet minder. Ja die de, de vliegen nog... Oh kijk, vlak voor onze neus komt hier oh, een huis. haas over het dijkje. Die zit ons nou aan te kijken. Dus ja, hij heeft ons nou door. Hoepla, weg. Wat schooleksters die ook achter elkaar aan het bakken leien zijn. Hoort echt bij deze tijd van het jaar ook, hè? Geweldig. Ja, ja. Maar goed, ik zei, er vliegen nog steeds... dus een aantal van dit soort zendergrutto's à la Amalia rond. Wat voor vragen hoop je nog de komende tijd te beantwoorden daarmee? Nou ja, in eerste instantie was natuurlijk een grote ontdekkingsreis... of wat doen grutto's nu? En... Uh... En ik hoop eerlijk gezegd dat het uh, lukt om de komende jaren... een aantal Gruttogse centen te houden. Dat valt niet mee om daar uh, de centen voor te vinden, want dat is duur werk. Uh, maar wat we nu zien is dat de wereld in ongelooflijk snel tempo verandert. En uh, dat geldt voor Nederland. En ik hoop straks ook in positieve zin. En dat geldt uh, voor, uh, voor Zuid-Spanje en uh, Portugal. Daar hebben we het net over gehad. Hè, dat vertrek uit de Extremadura. wat we ook met die centers kunnen zien. Maar dat geldt zeker voor Afrika. En op dit moment uh, zijn we bezig om uh, te kijken... waar die, waar die, grutto, die gezenderde grutto's zitten in relatie tot het landgebruik. En dat kunnen we prachtig doen met uh, satellietfoto's. Je moet er natuurlijk ook heen om te weten wat daar gebeurt. Maar we zien daar, ontdekken dus nu, het werk van Roert Houwenson in Groningen dat die uh, grutto's daar ook natuurinclusieve landbouwgebieden gebruiken. Ja, ja goed, even afrondend. Uh, als je zou kunnen denken van... Uh, we weten inmiddels wel hoe we die grutto kunnen beschermen... dat is dus eigenlijk helemaal nog niet zo. Nou, dat is een dynamisch, uh, enorm dynamisch verhaal. In Senegal is men op dit moment van plan... om uh, helemaal uh, zelfvoorzienend te worden met rijsteelt. En dat betekent dat men daar industriële rijst gaat telen... op de gebieden waar nu de grutto's zitten. Dat is uh, niet goed nieuws... Dat kunnen we niet gebruiken. En met die zendervogels kunnen we dat prachtig uh, volgen... als we zendervogels in de lucht houden. Ja, dus uh, nog heel veel uh, beschermingswerk te doen voor deze grotto's... die hier uh, vlak voor ons neus uh, nog lekker staan uh, te pitten. Al dus Rob Buiter daar met Teunis Piersma. Wij gaan even luisteren naar uh, Ster en Nieuws en zijn zo terug.